Drie uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Bij de aanslag op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... is een nog onbekend aantal buitenlanders omgekomen. Frankrijk zegt dat twee van zijn burgers zijn gedood... en ook Canada meldt twee doden. Eerder was al bekend dat er in het winkelcentrum vier Nederlanders waren... die veilig konden wegkomen. De Keniaanse president Kenyatta meldde gisteravond laat... dat er voor zover nu bekend 39 doden zijn en 150 gewonden... Hij zei zelf ook naaste familieleden te hebben verloren. In het winkelcentrum houden zich nog steeds gewapende aanvallers verschanst. Ze houden een onbekend aantal mensen in gijzeling. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In Mexico is het wrak gevonden van een politiehelikopter... die sinds donderdag werd vermist. De drie bemanningsleden zijn bij de crash omgekomen. Ze hadden hulp verleend aan de slachtoffers van de tropische storm Manuel...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 Yes, goeienacht. En, uh, en welkom bij Nachtbraak. Het is fijn dat je nog wakker bent, of uh, aan het werk bent, of net wakker wordt. Um, ja, je hoorde toen net al kort even, ik ben een, van nature een hele vrolijke jongen. Echt. En uh, dat ben ik ook nog steeds. Dat hoor je ook wel. Volgens mij klink ik ook wel vrolijk momenteel. Maar de laatste tijd merk ik om me heen vooral dat, dat veel mensen uh, wat droeviger zijn. Een beetje neerslachtig sowieso deze week collega's op mijn werk en, uh, en ook mensen om me heen... waar ik dan uh, nou ja, mee in de kroeg zat of even een hapje mee ging eten... dat ze wat uh, neerslachtiger zijn doordat het weer wat minder is. We hebben echt een fantastische zomer gehad. Maar echt veel zon, warm en uh, uh, ja, lekker buiten zijn, dat is nu over. En uh, in principe tot april uh, zitten we een beetje met dit weer. En morgen wordt het dan nog wel een aardige dag. Ik kom wel een beetje mist, hoorde ik aan de kust. Maar de zomer is gewoon echt voorbij. En dat stemt veel mensen wat minder blij en gelukkig. Uh, die wind die tegen de ramen slaat. Het wordt eerder donker. Dat is ook echt een dingetje. Licht. Minder licht. En uh, dat heeft, uh, heeft echt effect op mensen. Een soort van herfstdip eigenlijk. En daarnaast hoor ik ook nog mensen om me heen die last hebben van een echte dip. Misschien is depressie dan een heel groot en zwaar woord. Maar uh, ja, mensen die niet tevreden zijn met hoe het loopt. Qua werk niet. En daardoor ook qua leven niet. En uh, als je vaker luistert naar dit programma... Dan uh, weet je dat mijn vader vorig jaar bijvoorbeeld failliet is gegaan met zijn kledingzaak. En dat heeft nogal een weerslag gehad op zijn gemoedstoestand. En daardoor ook uh, ja, een beetje op hoe hij is nu. Ik had, uh, ik had vandaag een koffie met hem gedronken. En ik merk gewoon echt dat hij helemaal niet, uh, niet, niet lekker in zijn vel zit. En daar ook uh, echt wel moeite van he mee, mee heeft. Een soort burn-out. En uh, ook een uh, vriendin van mij die ik sprak uh, afgelopen week... die kan dan geen baan vinden... En uh, daardoor dolt ze maar een beetje rond en weet niet zo goed wat ze met haar toekomst aan moet. En dat is dan echt wel echt ook wel een beetje uh, de, de, de, de factor crisis die een grote rol speelt. En eigenlijk wil ik vannacht het met jou hebben over wat jij doet als je nou, gewoon een klote dag hebt. Dus dat je gewoon een dip hebt. Dat, dat, dat overkomt iedereen, dat overkomt mij, dat overkomt jou. Uh, dus zo'n zo herfstdepressie ook misschien waar je een beetje kan zitten. Of dat je wel echt gewoon al een tijdje neerslachtig bent. Ja, een depressie is dan meteen zo, zo pittig, maar ja, daar kan je wel tegenaan hikken. Want er uh, komt, daar komt nogal, nogal veel voor. Uh, het is best wel zwaar voor zo'n midden in de nacht, daar ben ik me terdege bewust van. Maar uh, daarom gaan we ook op zoek naar oplossingen. Want uh, wat ik al zei, ik ben een vrolijk en een positieve jongen. Dus ik ga niet alleen maar bij de pakken neerzitten en, en zwelgen in, uh, in zelfmeelij. Um, en, en met jou ook dan uh, daarover hebben. Maar uh, ook met, met tips en oplossingen. 0800-1121. Tips voor deze donkere herfst om die door te komen. En misschien ook donkere tijden in je leven. Misschien ben je wel er, ervaringsdeskundig op dat gebied. Kom maar door. 0800-1121. Uh, inzinking even. Geen zin hebben om leuke dingen te gaan doen. Dat, dat je op je verwaarloost. Op dat je veel op jezelf bent, dan ben je denk ik depressief uh, bezig. En vaak heeft het ook te maken met uh, dingen die mensen hebben meegemaakt. Maar ik denk dat ik bij sommigen ook wel in de genen zit, denk ik, ja. Een op de vijf mensen in Nederland krijgt op een bepaald moment in het leven te maken met een depressie. Dat is, dat is heel veel. Heb jij er ervaring mee? 0801121. Je mag ook mailen, dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. En soms, als je dan een beetje in zo'n dipje zit... Dan, uh, dan vind ik het bijvoorbeeld heel fijn om dan echt even droevige muziek te luisteren. Om dan ook gewoon vol voor te gaan. Echt helemaal, ja, dat er even die gifbeker leeg moet. En dan uh, zwelgen zelf mee leiden. Bijvoorbeeld met deze plaat van Nirvana. En Where Did You Sleep Last Night? Mooi. My girl... My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night? In the pines, in the pines where the sun don't ever shine, I would shiver the whole. The sun don't ever shine I would shiver the whole night through Her husband was a hard-working man Just about a mile from here His head was found in a trap his body je Even met jezelf. Effe, gewoon, dan zie je er gewoon even niet zo zitten. Een beetje in een dip. En als je dan deze plaat hoort. Ah, het is echt super mooi. Where did you sleep last night? Van Nirvana. En ook nog eens live, hè? Hoe vet is dat? En het klinkt zo goed. Daar kan ik ook wel weer heel, heel gelukkig van worden, hoor. Van zo'n goede plaat. Yes. Je luistert naar, naar nachtbrakers. En het, uh, het gaat over uh, een dip. Uh, een dip. En dat kan een klein dipje zijn van een uur, van twee uur. Of een uh, echte. Ja, een echte dip, een depressie kan je dat noemen. Ik ga zo meteen even bellen met een, uh, een psycholoog, Jean-Pierre van de Fan. Die uh, legt dan even echte symptomen uit ervan. En ook wat je eraan kan doen, hè? want daar ben ik naar nou op zoek ook. Hoe kom je eruit? 0800 1121. Ook gewoon tips van, uh, van, nou ja. Als je dan uh, je rot voelt, wat doe jij dan om weer, uh, ja, je weer beter te voelen? Jasper, goeienacht. Goedenavond. Frank. Hey, um, ja, het gaat over dips en, en, en een beetje daarin zitten. Even gewoon dat het gewoon kloten gaat. Nou Had ja, je... ik ben ervaringsdeskundige wat dat er gaat. Oké. Okay. <coughs> ik heb al sinds eigenlijk uh, 9-11 al uh, een paniekstoornis. In uh, openbaar vervoer en in openbare ruimtes. Maar sinds 9-11 zeg je? Ja, zo ongeveer wel juist. Maar, he, heeft dat daar dan direct mee te maken? Of is dat... Het... Nou, onderbewust, want ik zat erbij te lachen. Vertel even. Dat dat ho hoezo zat ja, je erbij te lachen? Ja, ja. En twee dagen daarna had ik mijn eerste kat moeten laten inslapen. Dus het waren allemaal emoties achter elkaar. En dat, dat viel niet lekker. En sinds die tijd heb ik paniekstoornissen, angststoornissen, uh, sociale fobie. En wat houdt dat precies in? Want ik ken het wel van, van ja. horen en zeggen. En ik heb ook wel... Uh, mijn broer heeft het een tijdje gehad dat hij in paniek raakte... en dat hij een beetje ging hyperventileren en, en hartkloppingen kreeg. Is dat dan ook wat jij hebt? Ja, het is, ja, je, ja, je krijgt hartkloppingen en daar begint het mee. Dan weet je vaak van, oh god, uh, dat gaat gebeuren. Dan krijg je angst voor angst. En, uh, dus het wordt alleen maar erger. Dus je, dus je gaat er zweten, je gaat een beetje shaken, een beetje trillen. En in het ergste geval uh, doe je het in je broek gewoon van angst. Dus echt, uh, you make me, the, the, the, the crap out of me. Weet je, dus scares the crap out of me. Ja. En uh, pff, nou goed... Pff, je gaat naar een psychiater en naar een psycholoog... en naar gedragstherapie, cognitieve therapie. Dus je komt in die molen, in de malle molen... tussen aanhalingstekens... Ja. En uh, ja, uiteindelijk heb ik weer medicijnen gekregen van Siroxat. Dus een, ja, een soort broodzakachtig uh, medicijn. wat het, het een beetje afvlakt. Maar ik gebruik nog wel bier en marihuana om, de, om, de, om de, de, de, de harde randjes eraf te slijpen. Om die scherpe randjes een beetje wat, wat troebeler ja, ja, te maken. Ja, wat anders. Want het ja, advies is om gewoon geen alcohol te gebruiken, geen marihuana. Maar waarom doe je dat dan toch? Omdat ik me daar rustig bij voel en juist de dingen kan doen die ik wil doen. Maar dat is wat je helpt dus? Dat haalt jou er een beetje uit? Ja, en vooral mijn katten. Ik heb zes katten. Ik woon op de begane grond in tuinstad Amsterdam. Dus ze kunnen lekker rondhobbelen. Ja, die geven me ook aandacht. Een soort liefde ook, toch? Ja, ja. Nou ja, een soort liefde. Het is iets anders, hè. Het is aankijken en... Actie-reactie vaak. He. Of de buik haaien of, of de hoofd haaien. Uh. En juist nu het donkerder wordt. Want dat is eigenlijk. Ik, ik leef eigenlijk. Uh, in een soort uh, Noord-Scandinavië-environment. Dat ze daar gewoon een half jaar lang hebben, ze maar twee, drie uur licht. Dus ik leef s'nachts. Want ik, ik wil rust hebben. Dat is één ding. En daar worden ze ook echt rustig van? Ja, heerlijk. Maar kan je dan wel functioneren in de maatschappij als je s'nachts leeft? Nee, dat is dus het probleem. Dat is het. Daar komt die depressie weer om de hoek kijken? Nee, je kan niet uh, functioneren in de maatschappij. Je moet uh, participeren, je moet vrijwilligerswerk doen. En uh, wanneer het juist komt, je bent eigenlijk invalide. Uh, maar wil je merkt. dat dan niet uh, aanpakken? Want het is al een tijd terug, 9-11. Nou, ja, uh, we zitten op 12 jaar. Uh, wat is het ja. 12 ja, jaar? 2001, jaar. Ja, ja. Maar ga je dan. Want je, je, je, je zegt, je zit wel aan de uh, antidepressiva soort van En uh, je, bent, je weet het ook wel. Je, je herkent het. Volgens mij is dat ook wel belangrijk. Ja, zeker. Je, ja. Do, je doet er in principe niet zo heel veel mee nog. Je hebt je er een soort van bij neergelegd. Nee, nee. Bo, er zijn dingen... Als je, als je Er zijn natuurlijk ook mensen die s'nachts uh, werken. En ja, wat je krijgt is een tekort aan vitamine D, calcium. En dat, uh, ja, dat is een belangrijke stof die je dan tot je moet nemen. En voorheen nam ik drie biertjes... voordat ik naar de supermarkt ging... om mezelf een beetje... Uh, ...te kalviniseren, zeg maar. Maar dat doe ik dus niet in, in, in Amerika. Ik doe het gewoon op een stapje. Nee. Goed zo. Dus, uh, er, is, er is wel een stukje vooruitgang. Nou ja, dat is wel belangrijk. Want uh, je moet er op een gegeven moment ja, wel door. Want ik denk niet dat je nou, je, je hele moet leven werken, zo kan dat, leven. Je moet eraan werken. Maar je moet ook heel goed luisteren naar je, naar je lichaam. Dus uh, Ja... Kijk, het, is, het is niet dat ik me helemaal uh, stom dronken suip of knetterstoont. Nee, want je belt, je belt vaker in. En ik vind ja. het altijd, we kunnen altijd goed praten wel. Het is niet dat je van de wereld bent daardoor of zo. Nee, nee dat, is, dat is... Ja. En, ja ik, ik, er zijn die testen online. Uh, mensen die er aan twijfelen, het is best inter uh, uh, interessant bij uh, depressie. En, uh, want, uh, kijk, door een angst angst, uh, paniekstoornissen stoornissen, kom je natuurlijk ook in een spiraal van depressie uh, terecht. Want het was in het begin echt zo erg dat ik gewoon niet uh, uit durfde. Nee, maar je bent dus wel beter aan het gaan. Kan je nog uh, mensen die bijvoorbeeld een beetje uh, zich kunnen nou ja, identificeren met wat jij nu schetst? Kan je ze een tip geven? Want dat wil ik ook. Hè? Het, is, het is best een zwaar onderwerp. En dat is ook ja. goed om er, erover te hebben, vind ik, want het is er. En wat je ook net in het fragment hoorde, één op de vijf volwassen mensen krijgt er ooit mee te maken, in welke vorm dan ook. Maar heb je dan ook een tip voor mensen? Zo van, hey, uh, stel dat je deze ja, symptomen hebt, wat, wat moeten zij eraan doen? Wat kun je ze meegeven? Nou, dat is prettig als de omgeving ook een beetje meewerkt, Kijk, mensen die helemaal in hun eentje zitten, zonder wat dan ook, en alleen de afstandsbring van de televisie in hun huis. Dat, is, ja, dat zou ik toch zeggen, voor, ga iets doen naar een buurthuis of zo, niet naar een café. Dat is, ik, ik ben nog geen kroegstapper, omdat ik die, socia die sociale fobie heb. Ja. Ik, word heel, ik word ook op uh, verjaardagsfeestjes, uh, dan ben ik binnen een uur vak. weg. Maar voel je je niet op je gemak ook. Nou, dan is het weer koetjes en kalfjes. En ik denk, dan wat voor toneelstukjes zit ik in? Uh... Maar word je daar ook niet beter in? Omdat je zegt dat het wel beter gaat. Dat je nu niet meer drie biertjes nodig hebt voordat je de deur uit kan. Nou, op een verjaardagsfeest drink ik niet. Nee. Maar, een, maar een, de mensen die het hoogste woord hebben... die hebben vaak het uh, meeste me, alcohol in hun ja. donder. Ja, en dan ga je aan ergeren dan. Dat is, maar, dat is heel raar. Dus als tip geef je eigenlijk mee van... Uh, ja, meer eigenlijk aan de mensen eromheen dan. Van, uh, sta, sta iemand bij ja, die ja, je last van heeft? Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb er in ieder geval een omgeving die het uh, accepteert. Die zegt dan nou. goedemorgen. Als ik om half zeven uit bed kom. <laughs> ja, dat is belangrijk. Uh, ja, nou, ja, ook een beetje ja, toch, toch, toch, toch het kleine stukje contact. Ook al is het, uh, ook al, ook al is het bij de kassa uh, van de supermarkt... dat je toch even, even dat contact hebt... Of het, uh, ja, ik had nog 20 euro extra gepint. Oh ja, sorry. Ja. Weet je, dat, dat zijn hele kleine dingetjes. Ja, toch even je, gaan je hormoon heen en weer. Maar ik, ik, ik, ik heb de vraag: voordat je het vergeet, en straks, straks weer eruit vliegt. Don't worry, be happy. Vind ik een leuker nummer dan. al die... Je, je gaat toch niet de doors En Jim Morrison en zo. Nee, he? nee, nee. Ik, uh, ik zal je wat vertellen. Uh, ik heb hem in mijn draaiboek staan hoor. Bobby McFerrin, Don't worry, be ja. happy. Want wat ik al zei, ja, ik wil niet alleen maar neerslachtigheid. Dus ik ga ook en even. Die clip eigenlijk? Ja, die clip kan je dan niet zien. Nee, uh, dan moet je maar even naar YouTube. Maar uh, ik, ik ben benieuwd dat het, uh, naar die psycholoog ja. wat voor uh, die, mag ik, die mag ik zo meteen bellen, over, uh, over tien minuutjes ongeveer. Oké, okay, leuk. En dan is ik ben ben benieuwd. Dankjewel Jasper voor het bellen. Eén succes, hè? Yes, dankjewel. Fijne nacht. Dankjewel. je. Bye. Doeg. Ja, het is, uh, het is een pittig onderwerp vannacht, maar dat, uh, dat, dat, dat schuw ik niet. Want uh, ik vind dat het er ook bij hoort. Het hoort ook bij het leven. Het is niet alleen maar fun en leid. Dus daarom uh, gaat het over dips en over uh, ja, wat, je, wat je voelt en wat je doet... Uh, als je daarin zit, hoe je eruit komt ook weer. Dat is ook natuurlijk belangrijk. Ik ga even naar Ermelo, naar uh, meneer Adema. Adema, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik spreek nog even met uh, Adema en zo uit de uh, uh, locatie Ermelo. Ja. Uh, nou, over het dip uh, gesproken. Uh, ik heb een vriend die uh, zit uh, nu momenteel een beetje in een uh, soort met van dip. Want... Uh, <coughs> Dan gaan uh, de bij zijn werk lopen, dingen niet allemaal zoals het moet lopen en al dat soort dingen meer. En al dat dingen eromheen die daar gebeuren. Uh, het is niet leuk uh, als je daarin zit en uh, hij is zelf, zelf al bezig om eruit te komen. Maar ik heb het zelf ook gehad uh, om in een dip te zitten. En ik heb ook uh, de nodige hulp hier en daar wel gekregen. Ja. En uh, ik ben er eigenlijk zelf al uitgekomen... Maar ik wil wel zeggen, het is wel uh, vervelend als je in een dip zit, dan is het uh, niet altijd even leuk. Nee, dat begrijp ik. Maar hoe ben jij eruit gekomen? Nou, doordat ik hulp ben, heb gekregen van andere mensen. Uh, ik heb, uh, bij mijn werk heb ik trajectbegeleiding van een hele goede bekende die ik uh, 40 jaar geleden heb leren kennen. Uh, via uh, Bartimeus en dat soort dingen. En die uh, man die heeft me daarmee geholpen en die helpt me daar nog steeds mee. En ook <coughs> die heeft hij mij verwezen naar een EMDR-therapie. Uh, wat is dat? En uh, die EMDR-therapie die doet uh, voor mij wonderen. Maar wat doe, en, wat doe je daar dan uh, bij zo'n therapie? perfect. Maar wat doe je daar dan? Uh, uh... Nou, dan laten ze met, uh, met die EMDR, dan laten ze, krijg je een soort koptelefoon krijg je op. Normaal doen ze dat altijd uh, met mensen die zien kunnen, maar ik kan zelf dus niet zien. Oké. Okay. Dus dan doen ze dat met uh, gehoor en, en laten ze dus uh, een aantal fragmenten laten ze horen. Uh, wat je dus verteld hebt, dan laten ze dan horen van uh, wat er dan geweest is. En dan laten ze door klikjes laten ze dat horen om dat uh, weg te laten gaan. Om, uh, ze kunnen het probleem niet wegnemen... Maar wel uh, dat het gemakkelijker gaat dat je met dingen gemakkelijker mee om kunt gaan. Maar heel even, ik heb, begrijp het niet helemaal. Je hoort jezelf terug wat je hebt gezegd op je nee, koptelefoon. Dat, nee, uh, je vertelt een psycholoog wat jij dus gehad hebt. Ja, ja. En dan laten ze via die klikjes, laten ze horen. En dat is een soort programma is dat. En laten ze dat horen, uh, uh, dat je dus uh, uh, dingen dus makkelijker uh, uh, kunt verwerken. En dat is een soort steun daarin. Maar word je er dan op gewezen wat je zegt door die klikjes? Ja, dan word je dus... Um, een, soort, het is een soort therapie. Uh, dan word je dus... Uh, met die klikjes uh, kunnen ze dan laten horen. Oh. Of laten gaan. Dat je dus uh, makkelijker... Met die spanningen op kan gaan. Makkelijker met um, dat soort dingen kunt omgaan. En dat noemen ze een EMDR-therapie. En dat kan ook vaak helpen. En dat heeft bij jou heel erg geholpen. Dat heeft bij mij geholpen. Nou goed, dat is wel fijn ja. dan. Ja, dat is zeker fijn. En dat is ook een van de redenen. Wat, uh, wat ik je dus ook uh, wilde zeggen toen je zei dipjes over de in de uitzending. Ja, ja, ja. Uh, uh, toen dacht ik bij mij, nou dit wil ik dus ook eens uh, vertellen. Van goed. Dat uh, dit ook kan werken. En hoe uh, gaat je vriend? Kan jij je vriend helpen die nu in een dip zit met zijn werk? Of moet je ook professionele nou, hulp krijgen? Ik praat, ik praat er verder met hem over. En dan, um, uh, ja, dan gaat het dan wel. Maar hoe hij dan verder daarmee om moet gaan, dat uh, moet hij zelf uh, hulp voor halen. Daar kan ik niet voor hem doen, want daar ben ik niet deskundig voor. Nee, nee maar dat is goed. Want maar, wat, wat uh, Jasper ook zei: je omgeving moet er ook voor je zijn. Dus als jij voor die vriend er bent, dan dat scheelt dan, al wel dan weer. dat ben ik er ook. Ja. Uh, ik heb hem vanavond aan uh, de telefoon gehad. Ik, uh, want die, die jongen die woont in Apeldoorn. Hij heeft hem aan de telefoon gehad. En komt, binnenkort komt hij dus uh, bij mij op visite. Dus, uh, Goed zo. Oh, dan hebben we het er al over, dat soort dingen. En dan gaat het dan ook nog wel. Maar het is, uh, voor hem is dat, uh, vooral voor hem is dat uh, heel vervelend. En uh, ik probeer hem um, te steunen daarin. Maar meer kan ik er ook niet aan doen. Nee, nee dat, dat is ook zo. Je bent, niet, uh, je bent geen, uh, je hebt geen wondermiddel of je bent geen dokter. Dus dat, maar gewoon een vorm zijn is al genoeg, denk ik. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En dat probeer ik ook wel te doen. vanuit mijn kant. En uh, <coughs> wat uh, mijzelf betreft. Uh, met dips en dat soort dingen. Ik kan er uh, met moeilijke dingen. Kan ik er makkelijker mee omgaan. Net zoals wat ik jou ook al verteld heb. Dat ik die uh, EMDR-therapie uh, ja. uh, hier volg. En dat... Uh, Volg ik hier bij de psychologenpraktijk hier in Ermelo, hier, uh, hier zo. Dus uh, vandaar. Dankjewel, uh, uh, meneer Adema. Dat nou, je inbelde. Ik zeggen heel veel succes nog, hè? Dankjewel, fijne nacht. Ja, tot ziens. Doeg. Doeg. 0800-1121, daar kan je op inbellen hoe jij zit uh, qua dip, of je er zelf in zit of de, dat je tips hebt om eruit te komen. Toen net draaide ik een, een droevige plaat, omdat het fijn is om af en toe uh, ja, nog eventjes verder erin te zitten als je gewoon een, een, een dagdip hebt, dus maar van een paar uur. Maar vrolijke muziek helpt natuurlijk ook en daarom hoor je nu de Pointer Sisters met Happiness. I love the way you love to live, you love life.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 Een beetje dansen, disco. Disco op je zaterdagnacht op Radio 1 met de Pointer Sisters en Happiness. BNN Radio 1 Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goeiedag, daar luister je naar. En, uh, nou ja, het gaat dus over uh, dipjes en depressies. En stel dat je dus in een de depressie zit, dan moet je eruit zien te komen. Maar uh, wanneer heb je een depressie en hoe ga je daarmee om? Dat zijn allemaal, ja ik, ik heb me er natuurlijk een beetje in verdiept, maar iemand die daar echt verstand van heeft dat is uh, Jean-Pierre van de Ven, want hij is psycholoog en heeft daar dus uh, vaak mee te maken. Jean-Pierre, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Even uh, om te beginnen, wat, wat, zijn die, wat zijn de symptomen van uh, depressief zijn, van een depressie? Uh, mensen met de depressie hebben twee hoofdsymptomen. Dat is in de eerste plaats een verminderde stemming. Hè? Dus dat je je voelt, somber voelt. Uh, gedurende tenminste twee weken aan de eengesloten. En in de tweede plaats is dat je nergens zin meer in hebt. Dus dingen die je vroeger wel leuk vond, daar vind je nu uh, niks meer aan. En je kunt je er ook niet toe zetten om dat te gaan doen. Het is wel echt en belangrijk benen. dat het een langere periode is. En niet als je een, ja. een klote dag hebt, dat je een baaldag hebt. Dat je denkt van, ah, oh, dan ben je niet meteen depressief. Juist, dat klopt. Dus je moet... Uh, om de diagnose officieel te kunnen stellen. Tenminste twee weken aan één gesloten je zo voelen. En daar komen natuurlijk ook andere dingen bij kijken. Hè. Als mensen echt een depressie hebben, dan, dan uh, kunnen ze mensen ook slecht slapen. Of ze slapen juist heel veel. Of ze, ze eten uh, heel anders dan. anders. Ze nemen toe in gewicht of het gewicht neemt af. En wat mensen ook vaak hebben natuurlijk is, is uh, gedachten aan de dood. Hè. En, en, uh, nou, echt echt hele, een hele slechte van zichzelf, laat ik het zo maar zeggen. Sombere gedachten ook, maar, maar hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. De theorie die nu het meest wordt aangehangen is dat het multifactorieel is. Hè? Dus mensen hebben er een aanleg voor, hè? Worden, worden geboren met zeg maar, impotentie, uh, uh, depressie. En die wordt dan geluxeerd, of die komt dan aan de oppervlakte, door stress. En die stress, dat kan van alles zijn. Dat, dat kan een uh, levensgebeurtenis zijn. Hè? Dus dat het tegen zit op de een of andere manier. Uh, je ziet dat nu bijvoorbeeld de mensen die uh, door de crisis in financiële problemen raken. Nou, dan zitten ze tegen en dan worden ze dus ook nog depressief. Uh, het kan ook uh, stress zijn door hele andere dingen. Hè. Dus, bijvoorbeeld door relatieproblemen. Dat, dat kom ik uh, heel vaak tegen. en uh, uh, Dat versterkt het een en het ander. Dus je hebt een relatieprobleem waardoor je somber wordt. En daardoor kom je met je relatie nog verder uh, in de problemen. En ook als je er uh, niet aanleg voor hebt... lijkt me wel toch dat je uh, door die opeenstapeling van, van dingen... dus wat je al zegt, crisis. Uh, misschien een relatie niet minder goed gaat. Iemand die uh, ernstig ziek wordt of overlijdt in je nabije omgeving... Dat zijn ook wel allemaal uh, uh, aanleidingen voor een depressie, lijkt me toch? Zeker, zeker. En daarbij moet je wel goed onderscheid maken tussen een depressie en de aanpassingsstoornis. Want de aanpassingsstoornis lijkt op depressie. Je hebt uh, bijna dezelfde uh, verschijnselen, maar dan gaat het echt om het verwerken van al die tegenslagen achter elkaar. En over het algemeen uh, uh, is dat is wel heel zwaar om dat uh, te hebben, maar het is toch minder zwaar dan, dan wat heet een vitale depressie. Maar dat is echt, want even dan het verschil, een depressie is gewoon echt dat je, dat je wat al eerder zeiden, het sommer inziet, nergens meer zin in hebt, ook slecht slaapt, afvalt of aankomt. En wat kan je daar dan het beste aan doen? Wat zijn oplossingen voor, behalve bijvoorbeeld antidepressiva of naar buiten toe gaan? Nou ja, de, de, de beste combinatie van uh, uh, behandelingen is inderdaad... Uh, antidepressiva slikken en praattherapie doen. Dus uh, cognitieve gedragstherapie zou ik dan zelf aanraden. En als mensen dat, dat willen nalezen, kan dat dan voor. Want bij, uh, bij psychischegezondheid.nl uh, slash depressie... hebben we daar een prachtige folder over. Die kunnen mensen gratis downloaden. En daar staat het allemaal precies in. Maar ook praktische handvaten kunnen mensen meteen toepassen. Het is heel belangrijk als je depressief bent... Om te gaan bewegen. Gewoon een half uur per dag bewegen. En dat kan ook wandelen zijn. Je moet ook zorgen dat je onder de mensen komt. Dus uh, dat je je niet terugtrekt in je eigen huis. Dat je, uh, ook, heb je er geen zin in, toch mensen blijft zien. Dat zijn ook, ook dingen die, die je uit je depressie kunnen halen. Zijn er ook dingen die ik nu kan doen? Stel dat er mensen luisteren die depressief zijn... Um, kan ik dan bijvoorbeeld hele droevige of hele vrolijke muziek draaien? Of kan ik um, een, een cabaretstukje laten horen? Of kan ik, kan ik naar buiten gaan en uh, een lied zingen of de vogeltjes laten horen? Wat kan ik doen voor de mensen die luisteren en depressief zijn? Nou, ik vind dat hartstikke lief dat je dat allemaal zo voorstelt. Maar um, iemand die depressief is, die voelt zich heel erg ondergrepen als je dat doet... Als je zegt, van, kom op, we gaan eens even naar een leuke film kijken. Want nogmaals, iemand die depressief is, die vindt dat niet leuk. Die, die ziet daar de lol niet meer gaan. En wat er ook vaak gebeurt, is dat mensen zeggen, ah, kom op joh. Um, zo ergens, uh, toch allemaal niet. Uh, nu moet je eens ophouden en uh, we gaan gewoon aanpakken. Dat kan iemand niet als hij depressief is. Maar wat kan ik wel doen dan bijvoorbeeld? Kijk, ik begrijp nu dat ik op de radio... Ik kan er uit een luisterend oor zijn voor de mensen die willen inbellen. 0800 1121. Maar wat kan ik, kan ik wel... Wat, stel dat ik nou iemand in mijn nabije omgeving heb die depressief is. Wat kan ik daar dan voor doen? Ja, nou, ik ben er. Ik, heb me, ik doe vaak groepen met mensen die depressief zijn. En ik heb geleerd van die mensen dat ze het belangrijk vinden dat er gewoon iemand is... En die is er, en die stelt niet altijd veel lastige vragen, zo van uh, hoe komt het nou allemaal, maar die, die is er. En die, die, die helpt een beetje met, met praktische zaken, schoonmaken of koken, uh, uh, maar ook zonder uh, altijd veel te vragen van wat zal ik doen, maar die doet dat gewoon. En als de depressie op het ergste is, is dat het beste wat je, wat je kan doen, er gewoon zijn. Nou, ik zit even na te denken ook. Want wat jij eerder dit gesprek ook zei, uh, door de crisis, mensen die hun banen kwijtraken en, en, en daarmee extra zorg kijken. Mijn vader is een zaak kwijtgeraakt en ik merk ook echt aan hem dat hij bijvoorbeeld uh, nou ja, er wel echt onder leidt. Ik weet niet of hij depressief is, maar wel heeft er wel echt last van. Moet ik er dan gewoon voor hem zijn of moet ik ook wel echt, dus wat jij eigenlijk net zegt, of moet ik ook wel echt met hem gaan praten? Moet ik ook wel naar zijn gevoelens vragen en zo dan? Nou, als hij daar open voor staat natuurlijk wel. Maar ik zou niet al te lang proberen. Want iemand die echt depressief is, die vindt dat heel lastig. En die vindt het überhaupt moeilijk om, om nou, zich te openen voor je. En je, kan, je kan er gewoon zijn. En je kan uh, je vader of wie dan ook hè, iemand meenemen uh, naar buiten. En gewoon zeggen, nou kom, we gaan uh, wandelen. En dan wil je ook geen moeilijke gesprekken. Maar dan ben je wel met z'n tweeën iets aan het doen. En dat is, dat is minstens zo belangrijk als dat goede gesprek. Oké. Okay. Nou ja, dan kan ik dat misschien gebruiken. En ook de mensen inderdaad die nu luisteren... die uh, er zelf last van hebben... of in hun nabije omgeving mensen hebben die uh, depressief zijn. Uh, mag ik jou danken, Jean-Pierre? Heel graag gedaan, hè. En uh, uh, nou ja, sterkte ook met het begeleiden van mensen... die er last van hebben van een depressie. Dankjewel, dankjewel. is ons best. Fijne nacht. Goed na. De zanger van deze band, Stereophonics, luister je naar. Die heeft je stem. Ik heb hem een keer live mogen uh, aanschouwen ook. En toen zat hij eerst nog een biertje te drinken aan de bar. Gewoon een heel een beetje zuffig. Een beetje Ging hij zitten met zijn gitaar achter de microfoon. Toen trok hij ze tussen zijn strot open. Nou, en toen kwam die stem eruit. Het is, ja, ik vind het echt heel vet. Stereophonics met Maybe Tomorrow. Het, uh, het gaat over, over dipjes en over niet lekker in je vel zitten. En uh, ja, misschien zelfs al een depressie. Niels, goedenacht. Dag Frank, goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Ik ben, ik, ben, ik ben heel blij om te horen wat ik... Uh, ik weet niet of dat op mijn konto komt... maar nee. 14 dagen geleden heb ik iets aangekaart... om te praten over depressies en over bipolaire stoornis. Ja, dat weet ik nog. Was het via een mailtje? Je, nee, nee hoor. Op de radio ik, nee, gewoon. Je zou het via de redactie zou je dat gewoon aankaarten. Oh. En wat blijkt... Ja. Ja. Onbewust. Je bent, niet de, je bent niet de directe aanleiding, Niels, maar uh, dat maakt niet uit. Want, nee, nee, ja, nee, ja, nee, eigenlijk niet. Maar uh, oh, okay. We nemen het wel goed, want ik vind wel dat. Uh, want uh, ja, ik heb veel vaste luisteraars en sowieso. Iedereen is van harte welkom altijd om in te bellen. Maar ook om uh, uh, ja, ja, gewoon voorkeuren door te geven waar ik het over kan hebben. Dat kan altijd. Ook via de mail: dat is nachtbrakers.bnn.nl Maar uh, Niels, hoe zit, het, hoe zit het met jou? Oh. Oh, misschien heb ik Niels boos gemaakt omdat ik zei dat het niet via hem komt. Want uh, Niels, uh, die hangt niet meer. Niels, bel gerust in, hè. 0800 1121. Ga ik even naar Bobby. Bobby, goeienacht. Hey man. Met Bobby. Hi, hey, uh, Ik heb een... Uh, Robby. Een... Nee, het is een Robby. Het is een Rob. Het is niet Bobby. Want jij belt vaker. <laughs> ja, klopt. Ik ben met Rob. Ja. Uh, ik... Ik, ik heb, ik heb, ik heb ik moet even, twee dingen moet je even uit elkaar halen. Je hebt de december dip, de winter dip uh -huh. en de depressie. En ja. de winter dip is gewoon als het donker is en je wil niet uit je bed komen. En depressie is meer dat je gewoon even het leven ziet zitten en dat soort dingen. Ja, nee, dat weet ik. Maar het is, ik, ik heb het allemaal even op één stapel okay, nee. gegooid. Om het niet alleen maar over nee, nee. Uh, de, de winter, de herfstdip te hebben of alleen maar over depressie. Maar uh, okay. heb, heb jij heb er wel eens echt... last van? Nee, nee, nee. Ik ben, ik ben, ik ben gewoon uh, altijd heel positief in het leven. En ik, ik geniet van elke dag dat ik heb, een beetje. En uh, Nee, ik weet niet. Ik ben nooit uh, met dat soort dingen. Ja, ik, ik ben gewoon heel positief in het leven. En uh, ik geniet van elke dag. Dus ik heb geen ervaring daarmee, man. Maar ik heb wel een hele dope boek gelezen. Ja. Uh, dat ging over uh, een man. En die had een uh, bedrijfje. Een super groot bedrijf. En uh, dat ging hij iets. De vrouw ging dood. De ja. zoon die raakte aan de cocaïne En uiteindelijk ging hij ook dood. En toen bleef hij alleen achter. Met een schuld van drie, vier ton. En uh, toen op een gegeven moment heeft hij in, heeft hij in die boek verteld. Van, de, van dat hij is gaan hardlopen. Ja. Met, uh, met zijn buurman. En toen, toen is het... Uh, ja. ja, heel veel mensen die... Sommige mensen lopen... Gaan, krijgen krijg die zoals die man vertelde. Of hij uh, schrijft op een boek. Qua therapie, hij een boek, ja. Hij heeft op een boek geschreven en hij heeft, het door, uh, hij heeft een hardlopen En dat heeft hem geholpen en uh, hij is nu, uh, wat ik heb begrepen, is hij bijna biljonair. Hij is softwaremaker. Software maar wat, wat heeft hij gedaan? Hij heeft een boek geschreven en daar is hij heel rijk van geworden. Nee, ja, ook. Maar hij, hij, uh, ik heb het boek heb ik ooit een keer gekregen van mijn meester. Ik weet alleen niet hoe het boek heet. Als mensen het weten, zeg het me, want dan kan ik hem kopen. Want ik heb, ik heb het boek ooit uh, geleend van mijn meester. Maar het is zo een stress verhaal, jongen. Maar dat boek gaat dus over iemand die in de put zit en die er dan ja. door middel van uh, vrienden uitkomt. Nee, hij, hij, ging, hij uh, zat eerst gewoon een date, zat hij gewoon thuis, ja. van maanden, bijna een half jaar of zo. Vertelt hij ook gewoon, en dan, uh, hij vertelt gewoon dat hij het gewoon uh, aan vrienden vraagt van dat hij boodschappen wil doen, en, uh, en dan zegt hij van uh, wil je eten voor me halen, hier het geld, die een pinpas voor mij, ik wil niet naar buiten, dit is mijn pinpas, en dan haalt hij zijn een, haalt een eten voor hem, ja. en op een gegeven moment. ...denken bij zijn eigen van dat hij draagt vindt dat iemand anders voor hem aan het halen is. En uh, dus op een gegeven moment toen uh, heeft die bierman van hem, dat is uh, op zijn maatje... Heeft, uh, ...heeft een reden bedacht waarom hij naar buiten kan moeten. En toen, uh, toen op een gegeven moment de die hebben dat hij de boot had het gaan halen ...met de van, als we nou samen gaan, dan is de druk minder hoog. En zo hebben uh, ze dus steeds stapjes, stapjes en dus steeds dingetjes... Uh, uh, uh, leren afleggen. En toen op een gegeven moment. Uh, was hij. Uh, ja, hij dan gingen ze gewoon stukjes. gewoon een uh, paar kilometer. Gingen ze gewoon hardlopen. En dat. dat gaf hem zoveel energie. En. Uh, hij heeft. Uh, hij heeft uh, daarna is hij wel snel eruit gekomen, wat ik heb gelezen. Nou ja, dat is ook wat uh, die psycholoog er net zei. van ook bewegen en naar buiten gaan weer. Ja. Uh, is wel echt wat heel erg geld. Geef je energie, maar ook uh, weer onder de mensen komen. Anders zit je echt zo ja. in zo'n isolement. Nee, klopt. Maar wat die, wat, die, wat die man zei, dat klopt wel. Want hij uh, was... Uh, uh, zijn moeder of zijn broer of zo, vertelt hij het verhaal. Die wilde hem opvrolijken. Ja. En uh, met grapjes en dingetjes. En dan, en dan op een gegeven moment, hij geeft geen kick. Geen lach, geen kick, niks. En uh, dan vinden ze hem een beetje raar, een beetje, een beetje gek. Normaal lag hij wel, en nu niet. En uh, toen, op een gegeven moment, toen, uh, toen hebben ze zeg maar gedacht van, weet je, we laten hem wel. En niet, niet gesteund. Wat, wat, nee, wat, je moet er gewoon zeggen. zijn. Je moet er gewoon voor nee. iemand zijn als het niet goed gaat. En die buurman, had het op een gegeven moment had het, had het, uh, had het gewoon in de gaten. De vuilnis uh, liep op. Dat uh, was gewoon aan de rijtje Maar Maar de vuilnis liep op uh, in de trappenhal. En dat soort dingen. En uh, één grote blamaatje. Ja. En ik vind het wel fijn dat één iemand hem gewoon kan helpen van hé, hey, kom op, jongen. Ja, maar dat moeten we ook dus doen. Dat blijkt wel uit de, ja. de gesprekken die ik tot nu toe heb gehad, is dat je gewoon in de omgevingen voor je moet zijn. En niet ja. op, een, uh, op een manier van denken, ik los het wel even op. Maar uh, gewoon er zijn voor iemand. En Net zoals uh, nou ja, wat jij in dat boek ook hebt gelezen. Dankjewel, Robby. Ja. Hey, hey, kan, je, kan, je, kan je erachter komen wie dat boek heeft geschreven want, of uh, gemaakt? Want ik wil eigenlijk heel graag het boek hebben, want ik heb het ooit gelezen van, uh, van een... Ja, heb, ja, maar hoe? Dan moet ik iets meer aanwijzingen hebben nog, denk ik, want... Uh... Ja, ik weet alleen dat het een Amerikaan was, voor de rest weet ik ook niet. Maar, ja, ik zal, ik, wat ik kan doen is alleen maar nu vragen aan luisteraars die luisteren... ...en denken okay. van hé, hey, dat komt me bekend voor. Of ja, wat ja. jij ook kan doen is gewoon googlen en dan... Uh, dat erin zetten, de verhaallijn, en uh, de, de Amerikaans... en dan die verhaallijn een beetje uittikken. Uh, uit Misschien helpt dat? Ja, nou, ik... Uh, is goed. even succes. Yes, dankjewel, Robby. Groetjes, Hustenhoeg. 0800-1121, daar kan je op inbellen. Het gaat over dips en depressie. En uh, net zoals uh, elke week ga ik altijd eventjes naar mijn vrienden... in de bar bij BNN... en uh, die praten mee over het onderwerp van vannacht. Goed Bar... Ja, maar toch heeft weer gewoon echt een enorme invloed op je, op je humeur. Tenminste bij mij wel. Ik kan daar echt gewoon reinigd van worden. Het idee dat het dit blijft tot ja. april. Dus een oh. maand of vijf, zes dit. Gewoon. Ja, maar nou kun je weer een beetje vooruit kijken naar sneeuw. Nee, ja, dan je, en dan kan je na de sneeuw kan je weer een beetje gaan kijken naar, wind, of naar, naar, naar, de, naar de zon. Ja, maar sneeuw is, is prachtig, weet je? Ja. Dat is gewoon pure wind. Oh, ik haat dit soort positieve mensen. Sneeuw is gewoon koud en kut, zolang je, als je niet op een berg staat en er wat mee kan doen. Maar daar word je toch... Maar ook mensen... Ik weet nog heel goed dat ik in de horeca werkte. En dat als het dit weer was, dat iedereen ook pis zagrijnig is. En de hele tijd niet vindt dat ze eet komt niet snel genoeg, het drink oh. komt niet... Terwijl als het zonnetje schijnt en iedereen lekker buiten zit... Het heeft gewoon echt op iedereen invloed, vind ik het weer. Ja, dus daarom zeg je, de je humeur. Ja. Maar hebben jullie ook echt dat je dan, als je dan die regen tegen het raam hoort slaan... je gewoon echt zoiets hebt van, nee, ik ga niet opstaan Fuck that shit. Nee, ja, je staat gewoon minder... Ja, ik word er, ik word er wel een beetje depressiever van als ik een tijd geen... Heb jij, heb, ik heb het helemaal niet, ja? Nou, ik, ik heb het met weer niet. Ik heb, ben meer voor licht gevoelig. Dus als, het, als het, het wordt nu echt snel weer donker... Ja, ben je Daar word, word ik niet vrolijk van. Dat, dat heeft wel zijn een weerslag op mijn humeur. Maar waar kunnen jullie dan echt, echt een dip van? Waar kan je dan echt een soort van in de put van zitten? Van zeurende mensen. Oh, ik ben gek op ge <lacht> zeurende mensen. <lacht> nee, nee. Ik, ik kan ook niet echt lang in een dip zitten. Ik kan niet echt een hele dag een kutdag hebben. Ja, dat heb ik wel hoor. Dan moet ik echt, dan kan ik zo moeilijk van me afschudden. En kijk, depressie is natuurlijk wat anders. Dan, dan zit er gewoon een soort filter voor je hersenen dat alles kut is. Maar ik kan het ja, mezelf wel echt moeilijk maken. Ja, ik dat ook. Echt, het dus een... Hilly is zwaarmoedig ingesteld, hebben. Ja. Ja, best wel. Maar dat kan ook wel soms we gewoon ineens omslaan in euforie hoor. Keer, uh, dat heet een bipolaire stoornis. Uh. Ja, maar dan wel een hele licht hoor. Ik bedoel, ik maak het, wat ik zeg, ik ben de, met het eerst. Als Ik maak het erger dan het waarschijnlijk is. Maar ik heb ook al eens gehad, dat echt, was mijn relatie net uit. En ik voelde me zo kut. En toen zat ik in de trein naar een feestje. En ik wilde eigenlijk halverwege uitstappen. Niet tevoren, niet maar uit de trein. <lacht> ja, maar dat was, en dat, toen, achteraf was ik zo blij dat ik gegaan was. Dat, het, dat kan echt ja. je eruit slepen, zoiets. Maar ik heb dan wel echt de neiging om de gordijnen dicht. Het licht uit in mijn eentje te gaan zitten. Een hele zielige muziek. Ja, ja, ja Boniver op uh, repeat. Uh. Dat is dus raar, hè? dat als je David bent dat je dat soort ja. muziek gaat draaien. Terwijl eigenlijk moet je uh, Guus Meeuwis of de Wenga Boys draaien. Zeg maar, als je eruit ah, dan gaat het vast uh, aan in de ogen ja. Mensen vinden het dus heel leuk om zichzelf <lacht> alleen maar dieper in dat hulp te stappen. Ja, maar dat als je dan inziet, lekker zwelgen. Ja, je moet op de een of andere manier... Mijn vriend zegt dat, dat die heeft dat heel erg. Die heeft dan, het is echt Mr. Positive in mezelf, zeg maar, maar heel af en toe heeft hij dan één zo zo'n dag... En dan zegt hij, ja, dan moet ik gewoon rock bottom gaan. Dus dan, dan is het op. Ja, dan moet hij echt dan moet hij alleen maar kutmuziek van mensen die overleden zijn. En, en, en relatie uitgaan. Alles wat zeg maar, alleen maar shit oproept. En dan, gaat hij dus, dan, dan zit hij daar twee uur vol in. En daarna is het ja, Maar dat kan is het ook heel fijn zijn. Het leven het moet altijd allemaal maar leuk zijn. Maar dat is helemaal Jij hebt contrast nodig, merk je. Ja, zeker. Ja, ja. Het is een soort koorts dus die je moet uitzweten. Ja, ja. Dan gaat het weer beter. Dat is een, een, een, een, een, een mooie metafoor dat uh, Roelof gebruikt in Boys Bar. Het gaat over depressies en dips. En uh, ja, deze man, Antonie Kamerling, die je nu hoort, die, die had er ook erg last van. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde.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 Ik ging nooit naar buiten Echt vrolijk was ik niet Nu loop ik zelfs te fluiten En ik kijk of ik jou ergens zie Ik kon om niemand lachen Ik was tot niets in staat Nu ben ik dag en nacht een zon Dat ik weet Dat jij bestaat, je hebt niet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 ja, heel misschien niet eens gezien. Anthony Kamerling zong dit liedje onder de naam Hero in de film All Stars. Het origineel is van Guus Meeuwis. Maar ja, ik, dit, dit heeft iets betoverends, dit liedje. Ik weet niet waarom. Ik vind het echt heel mooi. Toen ik je zag, Hero. Radio 1. Nachtbrakers. Frank Wanderland. BNN Nachtbrakers. Dus voor de, voor de internationale luisteraars die me beter dan ook waar naar luisteren. Naar Frank van der Lende, BNN, Naktbrokers. Het gaat over, uh, uh, over dips en, en, en hoe je je daar onder voelt. En ook vooral hoe je daar weer uitkomt. Jan, goedenacht. Hallo Frank. Hallo. Um, hoe, Hallo. Zit, hoe zit het met jou? Ben jij, uh, ben jij, heb jij uh, maniertjes om uit een dipje te komen? Of heb je een erg grote dip nee, gehad? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik weet niks, Frank. Ik weet... Ik weet alleen maar alles over mezelf. Oké, okay. en wat, hoe, hoe ging ik kan het bij jou? Want uh, ik, ik luister al. Uh, ik luister vaker naar jou hoor. En ik vind je een super sympathieke man. Dankjewel. Of jongen of fijn. En uh, hoe jij alles aanpakt en alles toelaat. En uh, ik heb net even een gesprek gehad met die, uh, die dame hiervoor. En uh, ik zeg ook, ik luister naar deze programma. Ik had het straks een meneer uh, die bij jou in het programma was uit Amsterdam. Jasper. Die in, de nacht, die in de nacht leeft. Ja, dat is Jasper. Ja. En uh, ik heb ook, uh, hoe moet ik het zeggen, want uh, ik, ik loop af vanaf, ik ben, ik word, morgen word ik 52 jaar. Oh, gefeliciteerd alvast. Ja, dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Ik ben nu mijn eigen feestje aanbouwen. En uh, hoe doe ik dat? Uh, ik heb alles in mijn leven gehad. Ik ben acht jaar terug ziek geworden. Ik ben altijd dakdekker geweest. En ik heb altijd een normaal leven gehad... als Jan en alle man. Wat gebeurt er nou? Ik word van ziek En het is een rare situatie. Het te beginnen met een ontsteking. Ik heb ook mijn hele leven in de psychiatrie gelopen. Gelopen vanwege allerlei uh, toestanden... Uh, vroeger toen ik jong was. Maar goed, ik heb altijd kunnen werken. En uh, dat is nu een beetje mijn redding. Om zo maar te zeggen. Maar wat is je redding? Wel, dat ik altijd heb kunnen werken. En... Uh, mijn ervaringen, mijn belevenissen en het luisteren naar andere mensen. Zoals ik luister naar jou of naar jouw programma, waar ik uh, linken mee heb, zeg maar. Maar wat, wat, wat dus haal je ik, daar dan uit, naar het luisteren van onder andere naar mij dan, maar ook naar mensen om je heen? Nou, dan, dan, dan kan ik... Uh, um, even kijken hoor, op dit moment ben ik alleen. Um, wat haal ik eruit? Ik, dat toets ik aan, klopt het bij mij. Dan uh, heb ik ongeveer hetzelfde. Want kijk, ik, ik, ben maar een, ik ben maar een simpele man, een simpele jongen. Nee, ik, ik voel me eigenlijk nog een jongen, al ben ik morgen 52. Maar uh, ik leef hier op deze planeet met iedereen. Maar we zijn allemaal uniek, toch? Maar iedereen die denkt man, ik het moet maar die en die en die achterna als een schaap, weet je wel? De ene schaap volgt de andere schaap. Op een gegeven moment, ik heb altijd iedereen gevolgd in mijn leven. Jan, je moet dit doen. Jan, je moet dat doen. Jan, je moet zo doen. Jan, jij moet en Jan die doet dat. Maar wat, wat, wat uh, gebeurt er op een gegeven moment? Jan die merkt, het werkt niet voor mij. Nee. Dus ik zou weer wat anders doen. En dat ander die het tegen me aan. Maar, maar Jan, wat, dat maar, moet ik niet doen. Maar weet je daar ongelukkig van, Jan? Dat je, dat je volgzaam ja, was en... Niet ongelukkig, maar verdrietig. Want wat, wat is er nog meer? Kijk, ik ben ook 19 jaar getrouwd geweest. Ik ben vanaf 2001 gescheiden, hoor. Dus uh, dat is al lang geleden. En uh, ik, ik heb geen kinderen, gelukkig. Of gelukkig ook helaas, want ik had heel graag kinderen willen Ja, maken. en daar kan je volgens maar mij ook wel steun denk, in hebben. Een hond. Ik heb een doggo Argentino en ik heb een poes. Okay, dat, dat, zijn mijn, uh, dat zijn mijn... Uh, dat is wat die man in Amsterdam zei. Met het kroelen, met het voelen. Daar kan ik al mijn liefde in kwijt. Mijn emotie. ik heb een, Die doggo Argentino, dat is een grote hond. Daar moet ik uh, wel twee, drie uur per dag mee lopen. Minimaal. En uh, ik woon hier in, uh, in de Overijsde, uh, aan het bos. Ik woon op een camping, in de kerstvent omdat ik niet meer bij de mensen kan wonen. Maar je bent daar dus helemaal het... alleen met je, met je beesten eigenlijk op die caravan, ja. op ja. die camping. Ik heb, ik heb toen ik werkte, had ik tien vrienden aan iedere vinger. Omdat ik veel geld verdiende. Ik was zo, heel sociaal. ik kwam overal. Ik, uh, en en ik had, dat vond ik heel erg toen ik ziek werd. Dat ik mijn werk niet meer kon doen. En daardoor ook je collega's miste. En daardoor ook een ja, beetje de, ja. de contact met de normale werk, wereld hield. Werk, werk, ja, juist, want dat is de link naar de normale wereld. Want je kunt wel, uh, kijk, iedereen is iemand. Je bent allemaal uniek. En uh, uh, je kunt je leven leven door, uh, als je na je werk thuis komt, en dan doe je lekker wat je zelf wil. Dus iedereen doet dit en die doet dat en die doet zus. En dan moet je respecteren, vind ik. Want wie ben ik om over een ander te oordelen? Dat zeg ik altijd. Ja. Maar nou, wat heb ik nou gemerkt sinds ik ziek ben geworden? Want ik leef ook gewoon in een normale leven, zoals jij en uh, iedereen die werkte. En dan heb je dat niet goed door, want ik, ik kwam er vanuit Den Haag. Nou, dat is ontzettend druk. Ik werkte in Amsterdam en ik werkte daar en ik werkte ze En ik kom dus thuis zitten. En ze zeggen tegen me, oh je hoeft er niet meer te werken, lekker toch? Ik vind het helemaal niet meer lekker dat ik hier te werken. Nee, dan voel je je misschien een beetje nutteloos ook als je helemaal niks doet en ja, alleen maar thuis zit. Werk Juist, want werken is ook een bepaalde vorm van status. En ik werk al vanaf mijn 15e. Altijd in de bouw. Ik heb ook mijn drie jaar op de vrachtwagen gezeten. Maar goed, dat is een klein stukje, stukje door. Maar nu ben je omdat dus wee weer... Nu ben je dus, Jan, eigenlijk wel gelukkig... omdat je, je, je jezelf hebt teruggetrokken op een camping... in een caravan met je hond en je kat... en daar voel je je goed jij snap bij. Me, jij snapt jij snap me helemaal. Ja. Ik heb alles gehad wat iedereen heeft gehad. Ik heb veel geld gehad, ik heb een eigen huis gehad... ik heb een vrouw gehad. Ik heb nu in de ogen van een ander niks meer. En ik leef heel simpel, want ik heb vanavond mijn eten gekoopt op briketten. Maar ik ben de gelukkigste mens van de wereld. Niet nou, de allergelukkigste, maar een van de. Dat wilde ik even horen, Jan. Ik heb altijd het principe gehad: ik hoef nooit goud te hebben. Als ik zilver heb of zelfs brons, ben ik ook tevreden. Dankjewel. Ik, uh, ik, uh, uh, moet je, ik moet je helaas afkappen, Jan, want uh, ik ga naar het NOS-journaal. Het is bijna vier uur. Dankjewel voor je verhaal. Goed positief verhaal, daar ben ik ook ja, blij, ben. blij om. En ik ben blij met je uitzending.